3 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Tunesië zijn duizenden mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de regering. De demonstratie in de hoofdstad Tunis was een reactie op de protesten van tegenstanders van de regering. Die eisen het vertrek van de premier en zijn ministersploeg. De regering, die wordt gevormd door twee islamitische partijen, wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op de linkse politicus Brahmi vorige maand. Maar de premier weigert op te stappen. Een van de regeringspartijen had zijn aanhangers opgeroepen hun stem te laten horen en daar is massaal gehoor aan gegeven. De betogers maakten duidelijk dat ze geen Egyptische toestanden willen en achter hun gekozen leiders staan. De Nederlandse ambassade in Jemen is de komende dagen gesloten... in navolging van landen als de Verenigde Staten en Frankrijk. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen gerichte dreiging... maar zou de ambassade extra kwetsbaar kunnen zijn voor aanslagen... doordat ambassades van andere landen dicht zijn. Buiten Jemen zijn Nederlandse posten extra waakzaam... maar het is volgens het ministerie niet nodig om meer ambassades te sluiten. De VS houdt 21 ambassades dicht om de veiligheid van het personeel te waarborgen. In de Amerikaanse staat Californië zijn zeker vijf mensen gewond geraakt toen ze naar de sloop keken van een oude fabriek. Ze werden geraakt door rondvliegend puin. Een van hen, een man van 44, raakte een been kwijt en mogelijk moet zijn andere been ook worden geamputeerd. Meer dan duizend mensen waren afgekomen op de geplande implosie van een energiecentrale in de stad Bakersfield. Toen de fabriek instortte, vlogen stukken puin door de afzetting heen het publiek in. Onderzocht wordt wat er precies is misgegaan. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen 12 en 15 graden. Overdag geregeld zon en vrijwel overal droog, het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Kees Dorenstein. Ja, goede nacht. Uh, vandaag een keertje Nachtbrakers met mij. Ik ben Kees dus. Want Frank, die het normaal presenteert, die is een weekendje vrij. Dus mag ik lekker zijn plek innemen. En dat vind ik heel fijn. Uh, en het is nog hartstikke warm. Hier ook in de studio, maar ook buiten. Ik ben net even buiten geweest. En, uh, het, uh, het is een beetje frisjes, maar wel lekker. En ik uh, heb onderweg naar de studio een groot glas met drinken ingeschonken. Kijk, klinkt uh, zo. Um, en waarom tik ik nou tegen dat glas? Nou, Het is een groot gestolen glas. Het is een uh, bierglas van een halve liter ongeveer. Uh, het is keunig bier, keunig pilsner zelf zelfs uh, En die komt uit Berlijn. En uh, toen ik daar op vakantie uh, was, toen heb ik uh, die stiekem meegenomen. Ik heb een, uh, twee bier besteld, snel eentje naar binnen gegooid. En uh, toen de uh, ober niet keek, toen heb ik hem zo in mijn tas gegooid. Want ik ben best wel een steler eigenlijk. Ik, uh, als ik op vakantie ben, dan uh, ga ik uh, naar kroegjes En dan uh, als enig souvenir neem ik dan eigenlijk mee zo'n bierglas. Zo heb ik er al eentje uit. Uh, Engeland, uh, Volgens mij uit België heb ik eentje uit Duitsland. En ik heb heel veel bierglazen uit Nederland. Want toen ik ging studeren, toen ben ik echt elke kroeg in Utrecht afgegaan uh, waar ik woon. Uh, en toen heb ik daar stiekem allemaal bierglazen meegenomen. En zo heb ik een beetje een mooie collectie verzameld van gestolen glazen. En ik heb nog veel, veel meer gestolen in mijn leven eigenlijk. Gestolen spullen. Ja, ja verkeersborden. Je kent het wel. Ik kom uit een studentenhuis en dat hangt allemaal vol met gestolen spul... En um, ja, het viel me eigenlijk op om me heen, natuurlijk ook met vrienden van me stond te praten van... ja, stelen jullie eigenlijk wel? Iedereen heeft wel eens wat gestolen of eigenlijk ook veel gestolen. En dat vinden ze best normaal. Um, zo uh, was ik laatst uh, uit met een vriend van mij. Ik was al even iets eerder naar huis gegaan. En toen ik thuis aankwam, toen kreeg ik een foto doorgestuurd uh, van een groot snackbarbord die hij met een vriend had gestolen. En uh, daar wil ik natuurlijk het uh, fijne van weten. Dus heb ik hem even gevraagd hoe dat zo gekomen is. Na een avond stappen besloten we nog eventjes een patatje te halen ergens. Bij een van de vele snackbarren. En ik, uh, ik bestel een patatje. En ik bestel nog een paar andere dingen. En na een tijdje wachten, het was nogal druk in de snackbar. Krijg ik, uh, krijg ik uh, al mijn spullen. Maar dat patatje miste. Dus ik zei tegen ze van, joh, hey, uh, waar blijft dat patatje? Dus zeiden ze, nee, die heb je al gekregen. En wat bleek nou? Ze hadden een patatje voor me neergezet toen ik net binnenkwam. Maar er een jongen die naast stond. die had het patatje weggepakt. En zij vonden dus dat dat mijn patatje was en dat ik maar beter had moeten opletten. Toen dacht ik van, uh, nou weet je wat, ik geen patatje, prima, jullie geen bord. Ik loop, uh, ik loop naar buiten en ik zie inderdaad daar dat uithangbord staan. En besloot met die vriend van, nou weet je wat, hij is misschien wat zwaar, maar we kunnen hem vast wel op een of andere manier meenemen. Het was een groot aluminium uithangbord eigenlijk, met het, uh, ja, het dagmenu erop staan. Dus wij, wij bedenken een beetje een plan. We zien dat ze even niet aan het opletten zijn binnen. Want ze stond voor een groot raam. En uh, uh, we fietsen er zeg maar heen. Zonder allemaal mensen nog buiten zeg maar. Een beetje met elkaar te praten. En wij grissen dat bord mee. Hup. Op de rug. En we beginnen te fietsen als een malle. Maar dat bord is hartstikke zwaar. Dus dat valt er een soort van af. En dat begint achter die fiets aan te slepen. Nou goed. Lang verhaal. <lacht> we komen aan het eind van de straat. En uh, toen hebben we het uh, hebben we op een of andere uh, creatieve manier... dat wordt toch op onze schouder gezet. Hebben we het meegenomen naar de vriend. En uh, ja, na een half jaar na dato staat het nog steeds in zijn gang... met het uh, voordelmenu van uh, de betreffende snackbar van een half jaar geleden. Ja, hij uh, vond het dus een beetje karma. Hij denkt, ik word niet geholpen, dus ik stil wat. En daarom gaan wij het vanavond hebben over stelen. Wat heb jij gestolen? Wat is het mooiste wat je hebt gestolen? Of vind je het helemaal niet kunnen? Ik wil al je meningen uh, daarover uh, horen. 0800-1121. Dan kan je al bellen. 0800-1121. En ik heb zelf trouwens uh, in mijn uh, uh, leven... het mooiste wat ik ooit gestolen heb, dat is een uh, lever. Maar uh, dat uh, vertel ik je straks uh, naar uh, de toepasselijke plaats. Steelers. Uh, wheels. Uh, Steelers wheel. Stuck in the middle with you. Smile from my face Losing toe, yeah Bye. Steelers wheel, Tak in the middle with you, want we hebben het over stelen vanavond in Nachtbrakers op Radio 1. En ik wil jouw mening daarover horen. 0800 1121. Daar kan je op bellen. Dus 0800 1121. Uh, en ik wil graag horen wat jij ooit gestolen hebt, of je er spijt van hebt, dat soort dingen. Um, Robbie, ja, jij uh, bent wel ja? een steler, hè? Uh, ja, ik uh, ben een steler. Ik uh, speel uh, harten van vrouwen. Dus als je nog een paar over hebt. Nee, nou, ik hou heel veel vrouwen. En uh, dat was ook meer een grapje. Uh, maar ik, ik ga je nu iets vertellen. Dit is echt gebeurd. Het is van een maatje van me. Ja. Hij is deze polen. Uh, ik kan je wel zeggen dat het in Amsterdam uh, allemaal afspeelt. En uh, nou, je weet, als je gaat polen. dan koop je voor een bepaalde hoeveelheid. dat je met vrienden mag polen, toch? Ja. Nou, op een gegeven moment kwam daar um, een mannetje aan, hij was een beetje aan het cycle, misschien. En hij zei dus van, ja, jullie moeten weg. Hij zei dus van, ja, maar we mogen nog een ronde. Het staat op de kaart. Ja, niks mee te maken, bla bla bla. Toen zei hij, oké, okay. toen heeft hij een bowlingbal, hebben ze gestolen, en, twee, en, alle, en, en een schoenen hebben ze gestolen. Gewoon die ze aanhaften. Oké, okay, maar de schoenen dan denk ik, ja, die, die hou je gewoon aan, loop je naar buiten. Maar hoe neem je een bowlingbal mee? Nou, uh, die vriendin die had, een, had een, een tas, een sporttas bij zich. Want ze kwam daar, uh, ze was daarvoor was naar je fitness geweest. En dat was, was wel uh, makkelijk om, om die manier uh, in haar tas te stoppen. En uh, toen op een gegeven moment. Uh, volgens, mij, volgens mij heeft ze zelf teruggebracht. Van meer om een mistakement te maken dat hij soms dat gereinigd deed. Oké, okay, dus in de bowling, of in de tas, meegenomen en, uh, en teruggebracht. En wat zeiden ja. ze toen? Uh, die basis die zei van uh, dat, dat, dat, dat, het, uh, dat hij niks heeft gedaan, geen aangifte of zo. Maar hij vond het wel grappig. Qua jongensstreek en zo zei hij. En hij zei van. Uh, dat hij dat zelf ook uh, misschien zou doen, gewoon, uh, gewoon uit, uit kick, en uh, uiteindelijk is het gewoon met de visser afgelopen gelopen <laughs> en zo. En, en, <laughs> en, en vind, vind, heel grappig. Je, vind jij dat het wel moet kunnen, stelen? Uh, nou, ik heb ik heb het enige wat ik ooit heb gestolen is een fietsbel, een koekje en uh, even kijken, gum, potlood, pen, en dat is het voor, dat meer niet. Dat is maar uit de winkel of gewoon uh, op de middelbare nee, school nee, van was, iemand? Nee, uh, nee, uh, uh, potlood, pentrum, dat is allemaal op school en een koekje gewoon uh, in, in, uh, thuis. En mijn moeder betra betrapte me nog, dus dan uh, doe je net alsof je het niet zo is. En dan draai je heel rustig naar je moeder toe met de broodrommel in en dan zegt mijn moeder, wat doe je? Niks. En dan probeer je die koekje, probeer je dan zacht te maken, weet je, dat, het, dat, dat je het weg gaat slikken. En dan, je die moeder die is dan te snel en die zegt dan, ja, ik heb je betrapt. Is okay. het nou ook omdat je betrapt bent dat je denkt uh, van, waarom doe je het niet meer? Je hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk zoveel spijt of zo erg met de neus op de feiten uh, gedrukt dat je het niet meer doet? Nee, maar ik, ik, ik, ik zou ook niet weten waarom ik, het, waarom ik het zou moeten doen. Als je, als je... Uh, ja, als je altijd alle, als je alles. Ik ben heel, misschien heel verwend. Als een verwend jongetje misschien. Maar ik kreeg, ik kreeg als, bijna alles kreeg het van mijn moeder. We hadden het niet, hadden het niet groot thuis, we hadden het niet breed. Maar ik kreeg bijna alles echt thuis. En als je dan moet stelen, weet je, dan zou mijn moeder ook niet echt blij zijn. Dus dan zou, zou ik mijn moeder meer verdriet doen dan dat ik er blij van maak. Snap je? Ja, dat, dat, dat, dat snap ik wel. Dus uh, vandaar niet. Maar jouw vrienden, die, uh, is dit bij de ene keer gebleven of zijn dat sowieso. Uh... Nou, een beetje kleptomanen, dat is misschien hard uitgedrukt, maar. Dat uh, weet ik niet. Uh, nee, dat durf ik niet op te zeggen. Uh, trouwens, dat waren mijn misschien toen toe niet uit, zeg maar. Oh, niet meer? Na, na dat nee, incident nee. heb je ze direct uh, de deur uit gedaan. Nee, uh, Nou, ik ben. Ik heb wel iets gedaan, zeg maar. Weet relles, zeg maar. Toen was ik 12, uh, Leidstplein en dat soort dingen. En toen zag ik in wat voor foute vrienden het waren. Het waren vrienden van 21, 30 dat soort mensen. Van Aha. de ACA. En toen dacht ik van nee man, dat moet ik niet doen. En sindsdien dat die vrouw van de politie heeft gezegd... als je nu niet weggaat, dan, dan krijg je een strafblad en dat soort dingen. En... En je familie of uh, je ouders die worden gelicht en zei ik, nee, nee, nee, alsjeblieft. En zij ook dat ik twaalf was en dat ze me had verslagen met die, met die gummiknuppel. Maar ik zei nee, het is goed, het is goed. Dus ik ging direct naar huis. Ik heb die vrienden verbroken en ik heb van geleerd van die dag. Serieus. Het is bij hun begonnen met stelen en bij jou was dat direct een, een, een mooie waarschuwing. Robby, dankjewel eh, voor eh, ik uh, ik jouw bericht Ik wil nog één bruggetje maken. Nou, vertel. Druggetje. Kijk, jij hebt het over stelen. Ja. En ik wilde een bruggetje maken naar Prism, uh, Prism uh, uh, naar de gast. Die alle... Die, de, de, uh, ik kan even niet op zijn naam komen, die in Rusland zit. Snowden. Uh, Snowden. Nou, hij heeft alles openbaar gemaakt. Ja. En dan wil ik nog één bruggetje maken dat, uh, dat, dat ik het heel jammer vind dat de Nederlandse uh, journalisten heel weinig erover plaatsvinden. Daar nou, wil ik een shout-out geven naar Team H&W, die zoveel erover zeggen. Gewoon echt anonymous. Nederland, die zijn zo mm -hmm. vrij ook het, dat, Dit zijn wel aardig wat bruggetjes. Dat, dat ben je gewend. Je komt uit Amsterdam. Dat zit, dat zit er vol mee natuurlijk. Ik, maar uh, maar ik, ik, ik, ik, ik, met, met andere woorden... Het zou, het zou niet moeten kunnen, weet je. Dat Amerika ons afstapt en dat soort dingen. Dus verpleeg vrij, vrijheid van internet... en uh, piratenpartijen en dat soort dingen, weet je. Oké, okay, Robby. dankjewel. Thanks. Cool. Wil jij nou ook uh, reageren? Dat kan. Bel op uh, 0800... 1121. 0800. 1121. Uh, Ik wil graag weten of je ooit iets gestolen hebt. Uh, of, of niet. Of dat je het juist belachelijk vindt dat er uh, zoveel gestolen wordt. Uh, laat het uh, mij weten. Dus 0800. 1121. Gaan we naar Mayor Hawthorne. Heel. Lekker nieuwe plaat uh, van deze soulzanger uit uh, Amerika. Van zijn derde CD volgens mij. Vier jaartjes bezig. Ha, ah, haar favorite song. Friday night and the sea is Bye. Wow. Dit warme weer, dan vind ik dit het ideale plaatje... voor uh, om kwart over drie s'nachts uh, hier bij Nachtbrakers. Op Radio 1, Mayor Hawthorne, her favorite song. Nachtbrakers, Kees Dorrestein. En we hebben het over stelen. En uh, uh, ik vroeg net uh, iedereen... nou, als je iets gestolen hebt, bel 0800-1121. En dat heeft uh, Stefan van der Werf heeft dat gedaan. Goeiedag, uh, goeienacht, uh, Steffen. Ja, dankjewel. Goedenavond. En jij hebt echt al een hele tijd terug iets gestolen? Ja, het was in 1942. Ik, ik werd toen ik ben van 1924. Ik ben nou, ik uh, was volgende maand over een week, was ik 89 jaar. En het was in 1943 dat ik van Leeuwarden naar Steek wisten om oliebonnen. Ik was een, een, een, een transportbedrijf, God, en ik Steek. Ja. En had, uh, moesten we oliebonnen ophalen en die. Uh, de politie pakte mij met een uh, in het steek op. En we werden op het transport gesteld. Eerst achter Prikkeldraad in Leeuwarden. En toen van Leeuwarden naar Heerenveen. In Heerenveen uh, werden we bij elkaar gesjoept... in uh, het arbeidsbureau in Heerenveen. En uh, zo zaten we met een, uh, misschien 15, 16 jongens wa, wa, uh, ma, en mannen. Zaten we daar opgesloten. En de ene die huilde en de andere dit en de andere dat. Het me maar heel ik heftig. Deur. Ik zei: uh, Ik moet even uh, naar de wc. Ik moet uh, schijten. Oh, wacht even, zei <laughs> die conciërje. Ik zal even dit ophalen. Nou, die haalde een, een Duitser op. En die liep mij naar de wc. Het was al een, een, een, een, een hal. Daar, je, daar waren die wc's. En die Duitser begon even te lopen. Zeven stappen, acht stappen, ik weet het niet. En ik hoorde de deur open en ik speelde hem. Hij achter me aan, maar ik werd een vlug, uh, vlug mannetje toen. Ja? Ik kwam buiten en heb ik de zo een fiets weggepakt. En ik ben bij... Uh, een fiets van een Duitser, denk ik dan? Of wat zei u? De, de fiets van de, de officier of van een Duitser? Nou, nee, dat, dat paard nog niet. Er stonden, de, de fietsen stonden voor de oorlog en uh, in de oorlog helemaal geen slot op. Je kon uh, altijd zo wel een fiets pakken, maar uh, dat, dat, ik ga een aan stelen, hoor. Ik heb, uh, anders verder, heb van, van de goede, heb ik nooit wat gepakt. Maar ik snap, in zo'n situatie is het toch handig. Ik mm heb mijn fietsen weggepakt. En ik ben weggevist En ik ben ouder dan geweest, bij spannende dagen. En dan kwam ik bij een boer terecht. En de nachts had hij een paar dochters. En we waren met z'n tweeën En die had een inbraakje gedaan. Die moest daar naar veenhuizen. En dan hebben we die nacht een beetje omgehouden en dan zei die boer in, uh, in Smallingerland, één van jullie beiden moet weg. Nou, ik zei, laat mij maar gaan. En ik, ik, uh, ik liep weg. Ik had ook niks bij me, dat. Ik liep weg. En uh, toen zei die boer tegen die, er waren nog een stuk of vier onderduikers, die zeiden, sla maar even dood, want uh, ze waren bang dat ik ze zou verraden. Nee. Oh, nou, nou, nou zeiden die, die mannen, dat was een uit, uh, uit de Joden. Die zei, euh, laat eerst maar zien waar die jongen heen gaat en als je een dood wil slaan dan moet die, zei tegen die boer dan moet je dat zelf doen, maar dan ben wij er niet voor ingehuurd. Ik ben weggelopen en ik ben naar de Ier gelopen, dat was een boerderij, dat was een Paulusma. En daar heb ik nog, daar ben ik ondergedoken. Ik kwam aan en zei hij, nou ja, ik ben ook niet in orde maar oh, zien we wat om je heen. Nou ik ben met hem naar het land en we, en we hebben het hartstikke mooi gehad. Hij was, hij was gereformeerd, hij had kerkelijke verplichtingen. Hij zei: Ja, je moet daar mee naar de kerk. Nou, ik zei: uh, Dat doe ik niet, want als ze de deur dicht doen, dan ben ik de nooit. Nou, hij zei: Dan wordt de vrouw maar met, uh, met de kinderen naar de kerk. En dan blijf, blijf ik thuis. Nou, hebben we lekker met zijn meis een zwemmen en in de hier. Hij nou, zei: Dit is ook wel zo goed als in de kerk. Stefan, het is, het is allemaal goed afgelopen. Gelukkig, want daardoor kan je dit verhaal vertellen. Nog ja. e even een, een vraagje: Wat is er uiteindelijk met die fiets gebeurd? Met je fiets heb ik er bij die moeder staan en daar heb ik nooit naar omgekeken. Oh, nou dat... Uh, ja, dat ik heb alleen die fiets gestolen uit nood. En uh, verder verreft. En dan mag je wel, een, in zo'n geval vind ik, mag je wel een diefstalkje plegen. Maar je mag uh, normaal moet je van een ander spullen afblijven. Ik, uh, uh, ik snap je punten duidelijk, uh, Stefan. Dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. En uh, jij en kan het, dat uh, ook nog en steeds En een prettige doen. nacht verder. En een prettige nacht, Stefan. dankjewel. En, en jij kan ook nog steeds bellen. 0800-1121. Uh, uh, Het verhaal van Steffen, dat, uh, dat, dat klonk gewoon uh, net als een film. Uh, uh, even een slecht bruggetje naar films. Want er zijn heel veel films over uh, stelen gemaakt. Over grote diefstallen. Heist movies wordt dat genoemd. Allemaal verhalen rondom één grote diefstal. En uh, de bekendste van de afgelopen jaren is misschien wel Ocean's 11 uh, Even een fragmentje. Are you listening to me? You're both of you nuts. I know more about casino security than any man alive. I invented it and it cannot be beaten. They got cameras, they got watches, they got locks, they got timers, they got vaults. They got enough armed personnel to occupy Paris. Filmkenner Robert Blokland, Goedenacht. Hi, goedenacht Kees. Even voor wie Ocean's 11 niet kent, waar gaat hij over? Uh, Ocean's 11 gaat over een, uh, een groep van elf uh, ja, charmante boeven. Uh, Brad Pitt, uh, uh, George Clooney zit erin... Met Damon doet mee. En die overvallen een van hun grote uh, tegenstanders in uh, Las Vegas. Hij is een grote baas van een casino. Hij heeft een kluis vol met geld. En op ingenieuze wijze weten ze toch uh, het binnen te drinken in die kluis. Die natuurlijk niet te pakken is. Maar het lukt uiteindelijk toch dankzij hun inventiviteit en hun charisma. Uh, nu uh, zijn er uh, in dat genre heist movies al honderden films gemaakt. Uh, wat maakt, maken die verhalen nou zo'n succes? En... Kijk, film is natuurlijk uh, voor een bepaald deel uh, escapisme... En, en meemaken van dingen die je zelf nooit mee zou maken. Uh, je, je zal zelf... De meeste mensen van ons zullen nooit als een spion aan de Eiffeltoren hangen... of aan de Golden Gate Bridge, zoals James Bond. En zullen ook nooit als een boef een bank overvallen. Maar we fantaseren er allemaal wel natuurlijk over. Van, stel je nou eens voor dat ik de perfecte misdaad zou kunnen plegen. Dat ik zo'n kluis in Las Vegas zou kunnen overvallen... en 30 miljoen dollars uh, buiten zou maken. Wat zou ik daarmee doen? En hoe zou ik dat dan doen? En... Uh, hoe zou mijn leven er dan uitzien? En dat is natuurlijk dus de charme van dit, van dit, van dit genre. Uh, iedereen fantaseert daarover. En in deze films kan je dat heel eventjes meemaken. Kun je zelf heel eventjes bedenken dat je dat doet. Uh, en dan kan het de andere kant op werken, trouwens. Er zijn natuurlijk ook films waarin mensen in situaties komen dat ze overvallen worden. Noem ik daar hard. En dat ze dus de boeven moeten aanpakken. Waar we ook allemaal wel eens van dromen. Van. Stel je voor dat ik zo, zo, zo, zo, zo dapper zou zijn en zo machtig had. Proof the claim. Dus dat is een beetje de, de, de aantrekkingskracht van dit genre. En dat, ja. Uh, ...verklaart ook waarom het genre al 60, 70, 80 jaar zo populair is. Is het dan ook vooral niet een soort van dat puzzelen... ...dat je wil weten van hoe hebben ze het gedaan en hoe zou ik het doen? Nou, kijk, het, het, het, het probleem van het genre is dan een beetje dat je van tevoren het afloopt. Uh, als, als Brad Pitt en George Clooney zo'n bank gaan overvallen... ...dan weet je van tevoren, het gaat ze lukken. Maar het gaat natuurlijk om hoe gaat het ze lukken. Op welke idiote manier, welke idiote trucjes... Uh, hebben ze bedacht in het scenario om uh, toch al die onneembare vestingen van die kluis uh, te, te, te verslaan. En dat is natuurlijk de lol van het, van, van het hele film ook. Uh, elke keer weten de schrijvers en de regisseurs weer iets te bedenken wat onneembaar is. Uh, dat begon 50 jaar geleden al met Fort Knox, James Bond, uh, Goldfinger. Uh, de, de grote schurk neemt Fort Knox in. Nou, dat is een onneembare vesting in Amerika waar al het goud ligt en toch lukt het hem. En ja, daar krijg je ook wel een soort waardering voor. Voor, voor dat soort schurken die dat, dan, die dat dan kunnen. Maar verheerlijken de films uh, dat dan stelen niet gewoon? Uh, eigenlijk wel, ja. <laughs> eigenlijk wel. Maar ja, zorg er wel voor... Kijk, zeker als het als het die schelmende films zijn... als Ocean Eleven of The Italian Job, hetzelfde... dan is degene tegen wie de helden het opnemen... altijd wel heel slecht en heel gemeen. Dus ja, dan, dan ga je als uh, kijker automatisch... met helden meeleven... in plaats van met, met degene die overvallen wordt... en die dus eigenlijk de type is. Diegene verdient het dan ook bijna om overvallen te worden... Naar ja, andere films als Jij dat blijft toch altijd aan de kant van de held staan. En dan vind je het helemaal niet erg uh, dat de schurk die uh, de overval pleegt... uiteindelijk uh, gestraft en gepakt wordt. Nu uh, zijn er dus heel veel films in, in, die, in die categorie heist movies. Zijn dat dan ook vaak waar gebeurde verhalen? Uh, soms wel. Uh, er zijn natuurlijk ook in werkelijkheid waanzinnige uh, overvallen gepleegd. De uh, Great Train Robbery uh, is, is een bekend voorbeeld... Maar ook in Nederland hebben we eh, gehad Dennis P., uh, die jongen die, die een aantal jaar geleden bij Gasland Diamonds met een magnetrondoos vol diamanten ter waarde van enkele tientallen miljoenen naar buiten liep. En daar is ook een hele mooie film van gemaakt door Pieter Kuipers, uh, Dennis P. Uh, en als een film op waar zit, dan dwepen de makers er natuurlijk ook enorm mee. Dan zit er alles van tevoren van Based on a True Story. En dat geeft dan een extra charme aan het verhaal, omdat het vaak onwaarschijnlijke verhalen zijn. Dat je echt denkt van hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat het waar gebeurd is. Goed, Robert. We kunnen niet al die honderden heist movies gaan kijken. Ik wil graag van jou... Ah, dat kan een... het best, hoor. kan het best. Je ja. weet, kan het nog. dan heb je wel even wat tijd <laughs> nodig, natuurlijk. Um, ik wil graag van jou een, een top drie... van welke heist movies we sowieso moeten zien. Um, dan staat op drie A fiscal Wanda. Een um, Britse film met John Cleese en Kevin Klein. Uh, over een stelletje enorm klunzige boeven... Uh, die een juwelenoverval plegen. En dat gaat helemaal mis... En dan moet uh, een vrouw uit het stilstaat, gespeeld door Jamie Lee Curtis... moet de advocaat van een van de handlangers die vastgepakt is door de politie uh, gaan verleiden. Het klinkt heel raar als ik het zo vertel... maar het is een van de grappigste huisfilms ooit gemaakt. Met inderdaad grote sterren uit Non-Clease. Ik heb een kleine vrouw Oscar voor gehad voor een bijrol. En uh, ja, als je van Britse humor houdt, is deze onmisbaar. En op nummer twee? Op nummer twee staat... Uh, ja, in principe is het een heistfilm, maar het is eigenlijk meer een nade-heistfilm... Namelijk Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Die uh, de overval zelf niet laat zien. Uh, die gepleegd wordt door een aantal boeven. Maar meer het naagsleept. Uh, het gaat fout en uiteindelijk belanden ze met z'n allen in een enorme loods. En daar ontspint zich de grote vraag wie was de verrader... en wie uh, is het degene geweest die ons verlinkt heeft. En dat leidt tot een enorm bloedbad. En het is eigenlijk nog steeds de beste film die Tarantino ooit gemaakt heeft. En wat is de nummer één heistmovie die we moeten zien? Ja, ik denk dat ik toch, voor je, je leven ga. gaat... en dan maakt het niet eens zoveel uit of je nou het origineel ziet uit 1960... of de remake uit 2002. Maar die film heeft alles wat een goede heistfilm moet hebben. Namelijk charmante schurken, uh, een flink tempo... lekker een inventieve overval. Uh, je houdt er een goed gevoel aan over. Uh, ik denk dat dat, dat toch wel een, uh, ja, een blauwdruk is van de ideale heistfilm. Robert Blokland, dankjewel. Jij gaat vanavond uh, nog even... Of, uh, Robert Blokland, dankjewel. Jij gaat vannacht nog even zo'n filmpje kijken. Jij hebt me wel geïnspireerd nou, ik denk dat ik het nog eentje uit de kast ga rukken ja. Jumping Jack Flash, Rolling Stones uit, uh, wat is het? Eind jaren 60. Precieze jaartal uh, heb ik niet uh, paraat hier. Um, ik heb het over stelen in uh, Nachtbrakers uh, vannacht op uh, Radio 1. Het is uh, iets over uh, half vier. Um, en uh, je kan uh, mij daar nog steeds over bellen. 0800 1121. Maakt niet uit wat je ermee hebt, of je een echt een steler bent... of je ooit maar één zakje snoep hebt gestolen... of dat je het vreselijk vindt, ik wil al je verhalen horen. 0800 1121 En na dat nummer heeft Joep gebeld. Joep, goedenacht. morgen, ja. Goedenacht. Goedenacht. Ja, voor sommige mensen is het morgen, voor sommige nacht. Um, ja. Heb jij ooit wel eens wat gestolen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik dus... Uh... Ooit in een uh, hotelkamer, en ik weet eigenlijk niet meer waar, maar in ieder geval in het buitenland, een uh, viertalig Nieuw Testament heb gestolen. Vier, welke viertalen? Vier ja, nou, uh, Nederlands, Duits, Engels en Frans. Nou, dat is een, een prima editie uh, voor, voor, ja. voor iedereen wat wil. En ik, toen kreeg ik een beetje ruzie met mijn vrouw. En van, die zei, ja nee, dat kun, mag je niet doen, want dat hoort bij, dit, bij deze hotelkamer. Mm -hmm. Dit en dat, want het was van, van een bijbelgenootschap. Ik denk, ja, maar het is volgens mij ook best wel uh, koosje dat, dat ik dat doe. <lacht> want uh, het willen ze gewoon dat de bijbel verspreid wordt. Dus... Uh, nou, het is een diefstel waar ik me niet zo schuldig over voel. Maar ik wil toch in het algemeen gezegd hebben... er staat expressies verbies, maar dat versta jij natuurlijk niet... maar dat betekent uh, expliciet in de tien geboden... jij zult niet stelen. Ja, dat heb je er en, toch al één uh, overschreden. Ja, maar, maar, maar weet je waarom dat daarin staat? Omdat het je eigenlijk niet gelukkig maakt stelen. Ben jij gelukkig? Na, nadat je deze bijbel hebt gestolen? Nee, ja, dat is dus een, be <laughs> een beetje dubbel. Ik, uh, ik, ik heb, ik, ja, nu voel ik een beetje een krasje op mijn ziel, hè? Als ik heel du duidelijk, heel uh, stipt kijk, maar uh, nee, maar in, heel, in het algemeen wil ik gezegd hebben dat uh, het, uh, het, we hebben allemaal denk ik een zekere neiging tot kleptomanie. He, om, om, het is. Uh, ja. Iets, iets te jatten. Dat, dat, oh, dat, uh, dat zit in, in. Het zit in de uh, aard van het beestje. Het zit in de aard van ons be beestje als, uh, als, als mens. Ik, het is zelfs zo dat in de jaren 70. Want ik loop al een tijdje mee op deze aardbodem. Uh, uh, uh, was er de decreet. Uh, proletarisch winkelen. Dus dan ging je bij PND. Ging je in, uh, ook wel eens een uh, t-shirt uh, jatten. Of een. Uh, of een boek. Heb ik zelf nooit gedaan hoor, maar mijn uh, socialistisch-marxistische nee, socialistisch vriendjes, die gingen dat doen. Oké, okay, wat, wat vind jij erger? Een uh, bijbel meenemen uit een hotel of uh, jatten uit de V&D? Uh, dat tweede, dat vind ik, dat, dat deugt niet. Maar ook een beetje omdat jij dat niet hebt gedaan en dat eerste wel natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik ben daar altijd een brave jongen geweest. Maar, maar Joep, jij bent een gelovige jongen, begrijp ja. ik. Want je, je steelt een Bijbel niet voor niks. Denk je niet dan uh, dat, uh, dat als je straks boven bent uh, bij God... dat hij zegt, nou, nah, dat heb je alleen maar gedaan omdat je nog meer wilde geloven. Dus dat vergeef ik je wel. Ja, ja inderdaad. Ik denk dat God dan uh, best wel over zijn hart strijkt, ja. Dat... Uh, dat, nou, dan, dan denk ik dat het uh, allemaal goed uh, komt uh, met jou, Joep. Dankjewel oh ja. uh, voor het uh, bellen. Okay. Uh, Goede nacht verder. Jij ook. En uh, iedereen kan dat nog doen. 0800-1121. Uh, ga ik eventjes naar uh, Boyd's Bar. Daar gaan we elke week naartoe. Um, even kijken naar uh, de kroegangers daar. Uh, wat die nou hebben met uh, stelen. Boyd's Bar. Ja, ik kijk even naar jou, want vrouwen zijn natuurlijk bekend om dat ze als ze een beetje in de puberteit zitten lippenstiftje hadden, mascara en dat soort dingetjes. Nou, dat vond ik wel het heel irritant, want dan ging je naar de HEMA en dan, um, dan liep er de hele tijd zo'n vrouw achter je aan, die je dan in de gaten hield. Omdat je inderdaad dan zo'n jong meisje bent die bij de make-up afdeling van de HEMA loopt. Maar nee, heb ik nog nooit. Nog gedaan. nooit? Nee. Jij? Nee, ik ben echt hand op mijn hart, echt een Joris goed bloed. Ik heb nog nooit in mijn leven iets gestolen. Dan als, wie hier hij heeft wel eens wat gejat? Ja, Chris natuurlijk. Dat is, dat, ja, is, die is, die is, dat is Vooral snoepjes. Snoep, heel veel. Ja, maar <laughs> dat kan je er niet aan afzien, gelukkig. Nee, ik heb wel snoep gestoken. Maar vroeger gewoon van die, van die kikketjes. Uit, uh, als van je bij bakken. de droogkist komt. Juist, en dan zit je hele handen weer vol met, met kikketjes en colaflesjes. En, uh, ja, dat heb ik wel gejat. Maar ja, verder ben ik niet echt een uh, bad boy. Dat heeft bij mij wel eens een keer uh, verkeerd afgelopen. Want dan ben je een jaar of zes. En dan kom je met de meest vreemde snoep thuis. En denk denk oh, mijn ouders ook van... Ja, dat kopen wij nooit. Ja, dat was dan ook gestolen. En dan moest ik echt uh, met mijn vader terug naar de balie huilend. Moest ik zo'n bakje TikToks uh, well, teruggeven. Teruggeven. Moralistische ja, ouders. Ja, dan doe je het ook nooit meer. Maar <laughs> één ding weet ik wel zeker dat we dit allemaal hebben gedaan, denk ik. Een bierglas meenemen uit ja. koe. Ja. En vraagt natuurlijk, is dat stelen? Ja. Ja, ja zeker gezien wel natuurlijk. Want, ja, of krijgen ze het van de brouwen? Ja, dat nou, maakt ook eigenlijk niet uit. Maar ja, ik zat er nog... Ik, ik riep net van de hand op mijn hart. En met, ja, ja, ja, ik heb ook wel een verkeersboord of zo, weet je wel. Dat, ja, Maar dat is eigenlijk van ons allemaal. Dat vind ik toch minder dan zo'n hardwerkende middenstander. Die, uh... Ja, maar een bierglas is niet van ons allemaal, hè? Nee, dat klopt. Dat is gewoon van de kroeg. Nee, ja. Ja. Maar dat zijn dan toch ook een beetje souveniertjes, weet je? Je gaat met een, met een groep vrienden ga je naar een andere stad, ga je uit... en dan is dat je souvenir. Dan, dan voelt het voor mij minder erg. Gek hoe dat dus werkt eigenlijk. Hè? Dat, het een soort, dat, dat er dingen zijn die je mag stelen. Omdat je denkt, Nee, maar ja, maar god, een glas. Terwijl je dat als je het in de winkel doet... dan. Je zou niet. Want als jij een uh, limonadeglas bij de Hema steelt, Dan zeg je ook niet van, ja, souvenir. Nee, maar zo'n bierglas, ik bedoel, wij allemaal hier doen het al. Dus doet iedereen het. Dus is zo'n uh, café-eigenaar echt sjaak. Want je moet elke week daar... Ja, die dingen valt toch ook altijd kapot? Dan wordt toch een met je mee begroot? Ja, ik Oh ja, ik, sorry ik, dat ik wat glazen kijk, maar dan schiet hem me al allemaal met dingen te binnen. Want ik, dat is, oh, ik heb Heet je allemaal gestolen? Ja, nou ja. ja. Als je studeert, je, je koopt ook wel eens een fiets van een, van een junk. Voor, voor twee peuken oh, en de kraak. Ja, mijn fiets nu, die is uh, inderdaad van een junk gekocht. Ja. Maar dus er is nog geen stelen. Dat, dat, dat, hebben wij dat is toch al gedaan. Ja, dat hebben jullie toen <lacht> gezien. Ja. Uh, ja, nou ja, het is, het is hele, dus het is eigenlijk ook stelen. Want je weet dondersgoed dat die fiets niet... dat die van die oma van die junkie is geweest en dat die hem heeft geërfd. Ja, maar ja, anders wordt in niemand anders doorverkocht. Oh ja. En nu oh, komt het bij een goed persoon terecht, okay. zou je zeggen. De, ja. de, mor de moraal wordt hier helemaal opgerekt. <lacht> Maar wat schoot je nog meer allemaal te binnen? Nou ja, dat ik ook zelf al eens een fiets heb gestolen. <laughs> uh, ja, maar dat... dat... Maar dat is niet echt stelenwijzer? Nee, dat was een hele oude fiets. Oh, maar, en, maar de regel is uh... toch ook, als mijn fiets wordt gejat... dan jat ik er een terug? En dat mag. Nou, dat is een beetje zelfs met die bierglazen. Van, dus dat zijn van die regels dat je denkt van... ja, oog omhoog, tand op tand. En als iedereen doet dus eigenlijk niks in de hand... heb je een heel groot witte fietsenplan. Weet het slechte aan dit plan. <laughs> maar wat is het mooiste dat jullie ooit gestolen hebben? Want je hebt dat dus wel eens in je studentijd gedaan. Heb je nu nog dingen in kamer hangen waarvan je denkt van nou weet je hoe erg het ook is nee nee maar dat was vooral omdat ik dan dan word je wakker en denk je oh, wat moet ik eigenlijk met die platte grond en dat bushokje en dan flikker je meteen weer weg ja ik heb een keer een, de acht van de biljartbal van de biljarttafel heb ik meegenomen dat in is huis. wel wel ja. ja. vet ja. ja bij het AMC wat? jij dus bracht gewoon <laughs> ja. patiënten ja. vrouwen met reuma die willen ja, die, poelen die waren niet zo snel dus ik uh... oh verre <laughs> En wat moest je ermee, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik was dronken. We hadden een feestje daar. En, uh, het, je was bezopen in een ziekenhuis? Ja, een, collega, een vriend van me, die, die worden dokter. Dus ja, gaan, uh, ja. dat is leuke feestjes. Wedding in Rome. <laughs> nou, nu ineens schiet me iets te winnen. Mijn vriend was laatst uh, in Turkije. En nou wil ik al heel lang wil ik een kleed. Maar dat, die dingen zijn echt duur. 200 euro of zo. Het heeft hij dus een gebedskleedje van zijn hotelkamer mee in zijn koffer teruggehaald. Nee. Maar dat ding is ook echt spuuglelijk. Maar ik voel me daar wel slecht over, want ik denk die mensen die ja, die bidden erop. Maar je brengt wel. het ook niet even terug. Nee. nee. nee. God, Erg hè? Het is, het is dat was wel een dingetje, hoor. Het is wel. Ja, maar maar dat is uit Er komen nog meer hele erge dingen boven, heb ik het idee zo. <laughs> Zullen we stoppen? Ik vind jou wel de toppen hoor. <laughs> nou, nah, weet niet. Weet niet. Ja. Ik vind dit ook wel heftig hoor. Ja, ja, maar dat heb ik niet gedaan, hè? Zieke mensen van hun spelletje beroven, dat vind ik echt. <laughs> dat is gewoon laag. J.J. Kale. cocaine, Natuurlijk bekend geworden door Eric Clapton. Maar die J.J. Die is helaas een week geleden overleden. John Weldon Kill heette die eigenlijk. En later is hij J.J. Kale genoemd door een nachtclub-eigenaar uit Los Angeles. Omdat er al een John Kill bestond. En die zat in de Britse band, de Velvet Underground. Dus zei hij, nou oké, okay, nou ja, dan ben jij maar J.J. Nou, het is zo gegroeid. Hij is hartstikke beroemd geworden. En op zijn 74e helaas overleden. Ah, het uh, gaat over stelen in nachtbrakers. In de nacht ook. Ja, dat is ook dat is een goede tijd om te stelen. Ziet niemandje, het is donker. Ik ben ooit een keer met mijn broertje, ben ik, uh, waar, waar hij toen de tijd woonde, in Leersum. Zijn we op pad gegaan en wij zagen een uh, verkeersbord hangen. Uh, volgens mij uh, was het een uh, niet-te-hard-rijden-bord of zo. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar ik uh, had nog geen verkeersbord. Ik was uh, 18 en ik denk, ja, iedereen, ieder, al mijn vrienden hebben er al eentje meegenomen. Ik wil er eentje. Dus wij zijn gaan zoeken en wij zien daar een verkeersbord... echt al bijna van de paal afgetrokken. Hij hing nog aan een klein beetje. Uh, dus uh, nou, ik denk, ik klim die paal in. Mijn broertje, die, uh, die let goed op. En uh, ik trek dat ding echt met geweld, en dat kostte nog wel eventjes, uh, van die paal af... Maakt ook aardig wat je lawaai. Maar yes, ik had dat grote bord en die kon ik uh, lekker mee naar huis nemen. Dus wij uh, lopen terug naar huis. Komt er in één keer een man achter ons aangelopen. Dus nou, ik, ik omkijk, ik omkijk En hij kwam steeds dichterbij. En op één, keer, op één punt zet hij het op en lopen. Houdt hij ons tegen. En dan zegt hij, hé, hey, uh, dat bord, uh, waar hebben jullie dat vandaan? Dus ik zo, nu nee, ja, in de, in de bosjes uh, gevonden. Dus ik dacht, uh, mag ik me meenemen. Nou, wat bleek nou? Die man, dat was een agent. Alleen gelukkig was hij vrij, dus uh, ja, in, in burger uh, in ieder geval. Hij, uh, hij woonde precies in het appartement boven dat verkeersbord. Dus die heeft mij dat ding gewoon ervan af zien trekken. En die zei, nou uh, weet je wat, als jullie hem nu aan mij geven... dan komen jullie weg en anders uh, bel ik een collega en dan worden jullie opgepakt. Nou, toen heb ik wel eieren voor mijn geld gekozen. En toen uh, heb ik nog een paar jaar moeten wachten op mijn eerste verkeersbord. Katelijnen, goedenacht. Hoi Kees. Wat is het eerste... Dat jij gestolen hebt? Ja, ik moet je zeggen, ik zat na te denken erover, maar ik heb toen ik um, ongeveer, nou wat zou het zijn, ik denk 15 was mijn eerste ding gestolen. En dan uit een winkel? of? Nee, um, het was een beetje dat het eigenlijk kwam dat uh, vriendinnetje en ik eigenlijk het altijd heel erg vet vonden om bepaalde dingen te verzamelen. Als we ergens waren. Dus als we bijvoorbeeld s'avonds op pad gingen... of inderdaad dus in een café of iets zaten... en we zagen iets gaafs, dan was het eigenlijk het doel van de avond... om dat ding op een of andere manier mee te krijgen. Als een soort dus, souvenir'tje? Als een soort souvenir'tje. Dus het kon zijn dat we het zo lief mogelijk vroegen... of dat we een tactiek bedachten waarmee we het uiteindelijk toch mee naar huis kregen. En wat heb je zoal meegenomen dan? Uh, veel hoedjes. Die dan bijvoorbeeld in zo'n café weet je, aan, de aan de bar daarboven hangen. Bierglazen hebben we ook. En ik denk het mooiste is een soort tegelwijsheid die we volgens mij hebben meegenomen. Ik weet niet meer wat erop stond. Zo'n tegeltje van... Uh, Oeh, wat, wat staat er nou precies uh, allemaal op die tegeltjes? Uh, uh, van... Uh, uh, ik, ik drink niet uh, uh, met maten, maar wel met mijn maten of zoiets. Ja, precies. Of uh, van het leven is maar één... Uh, nou ja, goed. Nog van, <laughs> Gewoon alles met geweldige uitspraken die verzamelden we, Hele zeg maar. foute kietje uitspraken. Precies. Maar, uh, en hele foute kietje dingen, die wilden we dus eigenlijk al hebben. En uh, ben je ooit gepakt? Nou, niet echt gepakt, maar wel dat je gewoon vermoedde dat die persoon het dan door had... En ik moet ook zeggen dat er uiteindelijk wel het vaker op neerkwam dat we... voordat we de ruimte weggingen, dat we toch maar ergens weer lieten liggen. Dus helemaal pikken of jatten, dat Ai. was het grootste nieuws van de je, tijd. Je, je bent die... maar een halve dief, Cathelijne. Als je het dan een, een soort van stilt en het dan gewoon weer laat liggen. Ja, omdat je dan toch je schuldcomplex op een gegeven moment weer gaat spelen. Dus ik, ik vroeg me nog af waar zijn al die dingen gebleven? Want ik hoor veel mensen die wat uit de kroeg meenemen. Maar uh, jij laat het er gewoon achter. Gewoon even om te kijken of het kon. Ja, om te kijken of het kon, toch die spanning, of dat je dan gaat lukken of niet. En dan uh, uiteindelijk dan de krabbelde eigenlijk toch weer terug. En dan leid je het, het soort van braap achter op een andere plek. Okay. Maar ik heb wel wat bierglazen uiteindelijk in mijn kastje staan hoor. Dus oh, die, heel, uh, die staan er nog steeds. Wel. Ja. Vind je dat dat moet kunnen? Een bierglas meenemen uit de kroeg? Hmm, ligt er misschien aan hoeveel je hebt uh, gedronken, of dat het een beetje dan eruit gehaald wordt. Ja, maar dat, dat de, is toch geen excuus, Katelijn? Als je, als je hartstikke dronken bent en je neemt mee, dan mag het wel. Nee, ja, ik vind uiteindelijk. Dus eigenlijk mag het ook niet. Maar ik heb wel een beetje. als je naar zo'n café was en had ik een keer zo'n glas mee, dan wist die eigenaar wist het ook. En die wist dan ook dat je de volgende dag of volgende week weer terugkwam. En het is eigenlijk gewoon dat je er volgens mij een beetje af Oké, okay, hoe leuk vind ik deze persoon, hoe gezellig en hoeveel drinkt deze persoon. Dan maakt zo'n bierglas ook weer minder uit. Ja, precies. Nou, Katelijne, hartstikke bedankt voor het bellen. Fijne nacht. Graag uh, verder nog, blijf van de bierglas af. Uh, of, of neem ze vooral mee, want dat, dat doe ik dan ook weer. <lacht> um, Jij kan ook bellen. 0800-1121. Ik wil graag weten wat het opmerkelijkste is dat je gestolen hebt. Of, of dat je helemaal niet stilt. Misschien vind jij uh, wel dat ik het een beetje verheerlijk of zo. Nou, laat het uh, gewoon uh, weten. Dat kan dus op uh, 0800-1121. Uh, helemaal gratis. En dan, dan krijg je mij uh, vannacht aan de lijn. Uh, vind ik heel prettig. Dit is uh, Stromae. Papa. Hoe Leuk. Moet ik telkens uh, aan de Tour de France terugdenken? Ik werkte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 Stomme, papa Ute, Papa, waar ben je? Stelen, daar hebben we het over uh, vannacht bij uh, Nachtbrakers op Radio 1. Tot vijf uur uh, ben ik er. Um, en uh, nou, Ik heb al aardig wat diefstallen gehoord. Een bijbel, een fiets, uh, veel uh, glazen. Maar ik vraag me dan toch af wat voor straf je daarvoor kan krijgen... als je gepakt wordt. Robert Jonk uh, van uh, Cleerdin en Hamer Advocaten is gespecialiseerd in diefstal. Goedenacht. Goedenacht. Stel, ik stil een zakje snoep uit de winkel dan lijkt het me dat ik daar niet de bak voor indraai. Nee, normaal gesproken niet. Uh, het hangt er wel een beetje vanaf hoe vaak je dat al gedaan hebt. Maar normaal gesproken ga je daar niet voor de bak in, nee. En wat voor straf krijg je dan wel? Nou, uh, als het echt de allereerste keer is... dan zul je er waarschijnlijk nog wel met een, uh, een waarschuwing van afkomen. Uh, is dat niet zo, dan uh, in eerste instantie een geldboete. En het zou uiteindelijk ook nog wel een werkstraf kunnen worden. En dan een geldboete, uh, wat, wat moet ik me dan voorstellen? Nou, in de orde van... 150, 200 euro, zoiets. Als het een paar keer wordt, dan word je op een gegeven moment als een, een recidivist aangemerkt. Dan moet je ook wel echt voor de rechter verschijnen. En uh, die zal dan waarschijnlijk wel een werkschap opleggen. En dan kunnen de maatregelen wel echt fors worden. En uiteindelijk kun je zelfs voor een, een reep chocoladebak indraaien. Maar hoeveel van die reep chocolades moet je gestolen hebben dan, voordat het echt zover is? Nou, dat valt op zich nog wel mee. Want als je in de... Uh, ...laatste vijf jaar uh, minimaal drie keer veroordeeld bent en die straf is ten uitvoer gelegd... ...dan kom je bij de eerste volgende keer kom je in aanmerking voor een soort uh, uh, speciaal traject. Alleen bij dat soort personen is er vaak ook nog wel wat, wat meer aan de hand. Een verslaving of een, uh, een, een, een stoornis uh, waarvoor ze dan behandeld kunnen worden. En die behandeling vindt dan in detentie plaats. Dan ben je een kleptomaan als het ware, dat je niet kan controleren dat je stilt. Ja, nou, als je echt een kleptomaan bent, dan zou je het uh, ontoerekenbaar zijn daarvoor. Uh, want dan heb je een geestelijke stoornis die jou dwingt om uh, te stelen. Uh, bij de meeste mensen gaat het niet zo ver. Bij de meeste mensen is het omdat ze bijvoorbeeld verslaafd zijn aan drugs of alcohol. En uh, op die manier of in hun levensonderhoud voorzien of spullen stelen om ze te verkopen. Maar dan zou ik gewoon zeggen, ja, sorry, ik ben een paar keer gepakt voor stelen. Ik uh, ben een kleptomaan, ik ga wel naar de psychiater en dan is het in orde. Ja, maar die, die psychiater is meestal snel achter als je het uh, echt bent, zeg maar. Dus dat, dat, dat komt vrij weinig voor. De meeste mensen die de bak in draaien hebben het echt al heel veel gedaan. Of op een gegeven moment worden de, de producten steeds uh, groter, duurder. Uh, we hebben het nu over een zakje snoep, maar uh, bijvoorbeeld uh, parfum. Uh, Cosmetica-artikelen die worden meestal gestolen om ze echt te verkopen, zeg maar. Ja, en dan is de rechter wel eerder geneigd om er recht voor vast te zetten. En hoeveel van die uh, dieven krijg jij nou uh, dagelijks uh, over de vloer? Nou, dat waren er vroeger uh, veel. Tegenwoordig is het wat minder, omdat iedereen die dit echt bij herhaling doet... Uh, die krijgt op een gegeven moment zo'n maatregel aan zijn broek... en gaat dan gewoon een tijdje van de straat af om uh, te behandelen, zeg maar. Uh, maar winkeldiefstal komt over het algemeen uh, wel veel voor... Het is alleen wel zo dat het openbaar ministerie steeds meer zelf mag doen als de rechter om. Ja, en dan komt er ook geen advocaat meer aan te passen. Dus het, het wordt steeds minder, maar goed, gemiddeld genomen ja, twee keer per maand of zo. En vind jij die straffen nou zwaar genoeg? Of, of niet zwaar genoeg? Wat, wat vind je überhaupt van die straffen? Dat hangt heel erg van de persoon van de verdachte af. Uh, over het algemeen is het zo dat uh, mensen wel echt zwaar in de problemen zitten. En niet onder de indruk zijn van een werkstraf of drie weken gevangenisstraf. Uh, dat helpt ze vaak nog verder in die problemen. En in die zin is de straf uh, ja, wel uh, zwaar. Hè? Want, want detentie is gewoon... Daar moet je niet te licht over denken. Uh, maar het zou beter zijn om die mensen vooruit te helpen. Om ze uh, een dagbesteding te geven, uh, uitkering te helpen bij hun verslaving. En uh, Robert, heb jij zelf wel eens eens uh, wat gestolen? Uh, nou, ik kan me nog herinneren dat toen ik een jaar of vijf was, ik op de markt een keer bij de groentekraam, toen mijn moeder daar wat stond te bestellen, een druif plukte en die in mijn mond stopte. En de groenteman die werd zo boos op mij en ben ik zo van onder de indruk geraakt dat ik het daarna niet meer gedaan heb. Nee. Helemaal nooit meer? Nee, nee, nee. Helaas. Ik moet je teleurstellen wat dat betreft. Het is bij maar die... dat geldt denk ik voor de meeste mensen wel, hoor. Het is bij die druif gebleven. Advocaat Robert Jonk, bedankt. Lekker uh, alleen bij een druif. Uh, nachtbrakers, we zijn er tot... Vijf uur uh, hier uh, op uh, Radio 1. Uh, het is, uh, we gaan uh, uh, zo bijna naar het uh, nieuws uh, van vier uur. Je kan nog steeds bellen uh, of je iets gestolen hebt. Ik wil dat graag van jou weten. Geef je mening. 0800-1121. Ik ga je straks vertellen wat mijn meest uh, opmerkelijkste diefstal is. Dat is namelijk een lever. Is dat, uh, uh, ik, ik zal je zo uitleggen hoe en wat dat zit. En ik bel nog even met een, uh, een echte steler. Een echte beroeps. Crimineel. Dat uh, is Steve Brown, namelijk uh, straks na het nieuws van 4 uur. B R N